You won't do the same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 ZANG Your style and gave you grace, and put a smile upon your face. Chemistry. This combination's heavenly. It's not.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Zes mensen willen voorzitter worden van het CDA. Zijn burgemeester van de TAK van de gemeente Westland, de Utrechtse predikant Peet Oom, oud-wethouder Roerig van Hilversum, advocaat de Visser, wethouder Vroom uit Noordwijk en vicevoorzitter Zoutendijk van het CDA in Wassenaar. Peet Oom is de enige vrouw, de andere vijf zijn mannen. De komende tijd kunnen de leden stemmen en de twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de beslissende ronde. De nieuwe voorzitter van het CDA moet een belangrijke rol spelen in de discussie over de koers van de partij na de recente verkiezingsnederlagen. In de Libische hoofdstad Tripoli probeert de oppositie opnieuw een vuist te maken tegen kolonel Gaddafi. Er is een oproep gedaan voor nieuwe protesten meteen na het vrijdagmiddaggebed. Gaddafi's aanhangers hebben op de belangrijkste weg naar het centrum van Tripoli controleposten opgericht. Buitenlandse journalisten moeten in hun hotel blijven. Een toestel van de Libische luchtmacht heeft vanmorgen de oostelijke stad Adjabia gebombardeerd. Een van de doelen was een munitieopslagplaats, maar die werd niet geraakt. In België wordt vandaag gestaakt voor een flinke loonsverhoging. De liberale en socialistische vakbonden hebben hun achterban opgeroepen het werk neer te leggen. Stakingen zijn er in het openbaar vervoer, het onderwijs, winkels, banken en de industrie. De Belgische regering voelt niets voor een forse loonsverhoging. De Belgische regering wil het aantal autobestuurders dat zonder autogordel mag rondrijden flink terugdringen. Net als in Nederland kunnen automobilisten in België vrijstelling krijgen als daar medische gronden voor zijn, zoals problemen met ribben of longen. In België hebben veel mensen zo'n vrijstelling, bijna 300.000 tegen 500 in Nederland. De Belgische staatssecretaris voor mobiliteit maakt nu een lijst met aandoeningen op grond waarvan vrijstelling van de gordelplicht kan worden verleend.